Yeshua is waarlijk opgewekt en hij leeft. Prijst Yahweh, want die heeft hem opgewekt. Dit plaatje heb je natuurlijk al meerdere keren gezien. We zijn uiteindelijk met elkaar begonnen op eref 14e Aviv... met elkaar na te denken over de dag der voorbereiding... tot Yeshua met zijn discipelen samenkwam op de vooravond van 14 Aviv... en tot hij in de nacht werd gevangen genomen. En tot die morgens om negen uur al gekruisigd werd. Om twaalf uur werd het donker, tot drie uur toe. En om drie uur stierf onze Heer. Dat is de veertiende Abib, 14 veertiende Nisan. De dag daarna, de vijftiende, is de dag van ongezuurde broden. De eerste dag zijn we ook bij elkaar geweest. Heerlijke dag geweest. Het was goed om samen te komen. Het is ook goed om de tijd vrij te nemen daarvoor al een jaar van tevoren tegen je baas te zeggen... volgend jaar, op die datum, op die datum... kom ik niet werken. Maar goed, het is een feestdag... van onze Heer. Het onderzurende brodefeest. Daarna gingen we tellen, weet u nog? Dit was een feestsabbat. Welke dag was het toen ook weer? Door de weekse dag... op dinsdag ongezuurde brodefeest. We moesten vanwege de omertelling... gaan tellen tot de dag... Na de Sabbat is veel discussie over, in het Jodendom doen ze dat niet, tellen ze hem altijd vanaf de 16e. Maar of je nou ongeacht welke Bijbelvertaling dat je leest, en je gaat naar de Hebreeuwse tekst toe, ook al heb je de stone, er staat de keurig netjes de drie letters van Shabbat. Het wonderlijke is, er staat duidelijk, je moet gaan tellen vanaf de Sabbat. En de feestdag is geen Sabbat. De feestdag is een feest. We zijn hem door de loop der jaren sabbat gaan noemen. Maar officieel zijn de zevende dagse zaterdagen, de zevende dagse sabbat, de weeksabbatten, dat zijn echte shabbats. En van de feesttijden zijn het feesttijden waarop we zullen rusten. En het, de aard van het woord rusten komt uit een andere grondwoord dan shabbat. Het wonderlijke is wel dat als je dadelijk bij de grote verzoendag komt, die zullen we gedenken als een shabbat. En daar komen die drie letters weer in terug. En dan zullen we zelfs niet eten en niet drinken. Het zal een dag zijn van totale verootmoediging. Het zal een shabbat zijn. Maar dan zelfs met niet eten en niet drinken. Alleen de zwakken onder ons en de zieken en die andere redenen die kunnen... Nou, die drinken water of die drinken iets anders. Maar het is echt een dag waar die toch benoemd wordt met shabbat in de rust. Maar we zullen daar wel eens een studie over geven. Daarom tellen we dus door dat link eigenwijs dan zijn we het dus niet eens met het jodendom of met de Farizeeën. Daarom noemen ze die telling ook de fariseese telling. Daar hebben wij dus de sadduzeese telling. Verder zijn er een hoop dingen van de Sadduceeërs waar we het ook helemaal niet mee eens zijn... want ze geloven dus niet in de opstanding. Ze zeg ja, weg met die Sadduceeërs. Maar het waren wel mannen die op de goede termijn zaten... als het ging om de berekening naar de pinksen toe. De eerstvolgende week shabbat, dat is dus zaterdag, na de ongestuurde broden... Dat is dus de vijfde dag dit jaar, want we praten over 2013. Dan is de dag op zondag daarna, de eerste dag, de eerste omer. En dan is de volgende feestdag op maandag... Hé, hey, dat is vandaag. Dat is toevallig, hè? De 21 ste Abib, feest, ik noem hem nog Sabbat... ...maar dat is nog een gewoontepatroon in mijn hoofd. Zo stond je op het plaatje. Maar het is een feestdag. Een feestdag van Yahweh. Het is vandaag dus de tweede omer. Het is de zevende dag van het ongezuurde brodenfeest... Nou, voor de mensen die het uh, in een verticaal rijtje willen hebben. De Messiaanse ometeller noem ik hem, 2013. Hij begint op zondag 31 maart. De zondagavond het vernieuwde verbond, weet je nog? Het bloed van Yeshua, wat hij dacht wordt, waarvan Yeshua zegt... Deze drinkbeker is het symbool van het nieuwe verbond, maar dan in zijn bloed. Er is helemaal geen oud verbond. Er is een verbond... En binnen dat verbond, wat bezegeld wordt met het bloed van stieren en bokken, is altijd een schaduw geweest op het echte bloed. Waarin het leven van onze Messias zou zitten. Want het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen, alleen bedekken. Uitziende op Messias. Dus elke ware gelovige jood heeft altijd uitgezien op Messias. En zo heeft hij dan de feesten begrepen en zo is hij gegaan. Door alle tijden heen, vanaf Adam en Eva, hebben we uitgezien op het zaad wat Satans kop zou vermorzelen, die de dood zou overwinnen. Maar die zelf wel als de rechtvaardige zou sterven, met onze zonde last. Het vernield verwond, het bloed in Yeshua, hebben het avondmaal gevierd met daarin de voetwassing. Om gewoon te doen wat Yeshua heeft gezegd tegen zijn discipelen, zo gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo zij ook dezelfde doet. En als Petrus dan zegt, ja, maar je gaat toch mij de voeten niet wassen in de eeuwigheid niet, dan zegt Jezus op een hele rustige wijze, Petrus, als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Oh, zegt hij maar, oh, dan mijn hoofd, mijn handen, liefst ga ik nog helemaal in bad met de heer. Echt niet waar. Hij zegt het eerst alleen maar, want je bent rein gekomen, je bent gewassen, geschoren, geknipt. Je voeten zijn gewassen aan de ingang van de, van de zaal toen je binnenkwam, dat is gewoonte. En hij deed dus de hele handelingwijze pas na de maaltijd. Na de maaltijd. Heel duidelijk. Omgorde hij zich en toen heeft hij de discipelen de voeten gewassen... om een voorbeeld te geven hoe onze Heer en Meester... de enige geboren Zoon van Yahweh onze God... zijn knieën boog en dienstbaar werd voor zijn discipelen. En ze moesten ze elkaar ook leren de voeten wassen. Want toen dat ingezet werd door de Heer was ze direct... Een haantjesgedrag onder die mannen. Wie nou wel niet de eerste was? Nou, dat was Yeshua. En hij boog zijn knieën. Dus het is een wonderlijke ervaring om dat met elkaar te doen. Het is niet erg gewoon, in de christelijke wereld niet. In de Messiaanse wereld niet. Begrijp u dat het een beetje uniek is wat je dan doet? Je hoeft je er ook niet voor te schamen, want je leert een vorm van dienstbaarheid. Dat wil niet zeggen dat als we maar één keer per jaar de voeten wassen... dat je je broeders niet het hele jaar dienstbaar bent en de zusters... En eh, Nee, want je moet je les natuurlijk leren, want elk jaar komt hij terug. Net als uh, ongezuurde brodenfeest. Maandag is dus echt de 14e Nissan, de dag. Want dit is alleen nog maar de vooravond hè, van de 14e Nissan. En dit is de dag van de 14e Nissan, de voorbereiding. Daarop vindt het Pascha plaats dat Yeshua gehangen wordt. En aan het einde van die dag is de Cederavond. De overgang tussen de 14e en de 15e. Want uiteindelijk hebben ze die dag de voorbereiding gehad. Ze zijn naar, hoe heet die de eerste plaats ook weer? Maar ze, voordat de uittocht plaatsvond: Rameses, hè? Dus dan trekken ze uit naar Ramses. Die dag de voorbereiding. Ze beroven die Egyptenaren nog. En ze zeggen: Niet je geld of je leven, maar zeggen, ik wil al je goud hebben. En God die had hun harten bereid gemaakt. Kunt u nog herinneren? Ja. God had hun hart bereid gemaakt. Dat deed God. En ze gaven al hun goud en zilver en alles wat ze nodig hadden. En ze hadden in die zakken op terug. Met al dat ongezuurde brood erin en meel. Dus ze moesten al een vertrekken. Met veel goud. Dus onze hemelse vader had het hart zacht gemaakt van die Egyptenaren. Alsjeblieft, hier heb je alles wat we hebben. Ga weg. Ga het je God dienen. Maar je ziet hoe snel dat omkeert, dat verhaal. Want uiteindelijk verhardt God ook weer het hart van Farao. Die krijgt spijtige haar op zijn hoofd. Heb ik dat volk laten gaan? Pas toen Pierre Hagerot in aanspraak kwam, ze waren die kant opgetrokken, terug naar Pierre Hagerot. Toen dacht hij: Hé, hey, ze zijn de weg kwijt in de woestijn. Jongen, we gaan ze pakken. 600 karren erachteraan, weet je wel? Volledig bemand. Met de boogschutters erop, sperenstekers, messen aan de wielen. Hij denkt: Ik ga toch dat volk pakken. Maar het was allemaal in de hand van God. Heel Israëls tegenstander in die 600 karren. En Israël had het Spaans benauwd, maar het was voorkomen in de hand van God. Want hij verdrinkt ze in de Rode Zee. Er was geen ontkomen aan. Wij zitten ook in de woestijn, nog steeds, heden ten dagen. Ook Israël zit nog steeds in de woestijn. Het moet nog steeds komen dat Jezua terugkomt en tot er uiteindelijk vrede gaat komen en heerschappij vanuit Jeruzalem. Wij zitten ook in de woestijn. Hoe vaak denk je niet dat de duivel op je hielen zit... Echt niet waar. God die geeft gelegenheid om je geloof te leren. Je moet nooit benauwd zijn over dat wat op je afkomt. We hebben hetzelfde verbond op Sini aanvaard. We hebben de ja tegen gezegd. We lezen het elke sabbat, elke samenkomst, lezen we het verbond van God voor. We zullen op een vertrouwen en binnen dat verbond is het bloed van Yeshua wat reinigt. Want de hele tabernakeldienst is Yeshua in een voorafschaduwing. Elk station je zou best kunnen zeggen, ik hoorde de laatste keer nog iets over de drie hemelen. De vorige de eerste hemel. Het heilige de tweede hemel. En het allerheiligste de derde hemel. Er zijn drie hemelen. En die dus buiten staan, die staan buiten. Maar je moet je dus al in de eerste hemel gaan bewegen. Met het offeraltaar. En met de wasvat. En dat is een taak die de priesters voor ons doen. Onze parasha die schrijft er momenteel ook een mooi stuk over. En dan pas ga je dus met de priesters... Het heilige in de tweede hemel en de hoge priester één keer per jaar in het allerheiligste, de derde hemel. Daar is onze Heer Yeshua naartoe gegaan. Hij zit op de troon aan de rechterzijde van de Hand handgods. Maar goed, een hele andere preek. We houden niet eens op voorbereid, maar dan kunnen we beter de volgende keer eens doen. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Het is alleen nog maar de aanzet. het is nog niet de preek voor vandaag. Hè? Het is de dag der voorbereiding, Paas gaat zij de avond en dan ontstaat op de dinsdag het ongezuurde brodenfeest. Dag 1. Hebben we ook gehad. Omdat die omertelling dus zegt... dan moet je dus na die ongezuurde brodenfeest op de 15e... moet je gaan tellen vanaf de dag van de Sabbat. Dat is niet ongezuurde brodenfeest de 16e Aviv. Nee, dat is in dit geval de Sabbat. En zoek het maar naar. De dag na de Sabbat gaan we tellen met de eerste omer. En de eerste omer, dat was in de dagen van Yeshua... op zondagmorgen... Dadelijk ga ik erop terugkomen. Dan ga je ook snappen wat het bewegenoffer is. Daarna elke sabbat tellen. De eerstvolgende sabbat is dus de zevende omer. Sabbat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 49ste. Tot de dag na de zevende shabbat. Zult gij tellen. Dat is dan de pinkste feest, shabbat. Vindt u het leuk om te zien? Je kan beter maar tekeningetjes maken, dan heb je het achter elkaar staan. Nog een keer, broeder en zuster... Yeshua is waarlijk opgewekt en hij leeft... Hallelu, Yahweh. Daar gaat het om. Hij heeft hem opgewekt. De Heer is waarlijk opgewekt... zegt in Lukas 24, vers 34. En dat is het woordje 1453. 1453 is egero... dat is een werkwoord... en dat is gewoon wekken. Dat is maken dat iemand opstaat. Dat doet die persoon zelf niet... Maar het is opwekken. Er is dus iemand die dat andere opwekt. Dus opwekken is beter als zeggen, hij is opgestaan. Want velen die uitgaan van een drie-eenheidsleer en daarmee proberen te bewijzen dat vader God is, de zoon God is en de heilige geest God is, drie personen. één wezen, heb ik al eerder gezegd, dat is een geen voorstelling. Yeshua was echt dood. Hij is drie dagen en drie nachten in het graf geweest... Hij is ten derde dagen opgewekt in deze vorm. Wekken, egiro, maken dat iemand opstaat, wakker maken uit een doodslaap, wekken, de doden terugroepen tot leven. Het is iets wat dus een andere persoon doet dan Yeshua zelf. Probeer het te onthouden, want in heel wat vertalingen staat opgestaan. En dat is dan een suggestie voor degene die alleen maar lezen wat er staat. Oh, hij is opgestaan. Hij, Yeshua, is opgestaan. Ja. Maar hij is opgewekt. Je kan ook niet zeggen dat iemand zomaar zwanger wordt. Hé, hey, die is zwanger geworden. Ja, hoe komt dat? Er is een kind verwekt, hè? Er zijn anderen die de handelingen aan verricht hebben. Zo ligt het dus ook met het woord wat je gebruikt in opgewekt of in opgestaan. De Heer is waarlijk opgewekt, is het thema voor deze dag. Lucas 23, vers 44 zegt, En het was reeds ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over het hele land. Tot het negende uur. Ook gek. Het negende uur werd hij gekruisigd. Maar dat komt namelijk zodra het dag wordt. Gaat pas de dag geteld worden, de uren. Dus morgens om zes uur gaat de zon op in Israël. Bij ons kan dat nog wat verschillen, omdat we veel verder zitten op de, de breedtecirkels. Maar het zesde uur in Israël. Welk uur zitten we dan? Mooi hè? Het was dan zes uur, het was twaalf uur, want je moet er gewoon zes bij rekenen. En er kwam duisternis, dat is om twaalf uur, over het hele land tot aan het negende uur. Dat is dus drie uur middags. De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Dus de dood van Yeshua betekende het scheuren van het voorhangsel van Gods heilige. Ergens anders lees je dat het het vlees van Yeshua is. Een voorstelling van het vlees van Yeshua. Door zijn dood is de toegang gekomen tot het allerheiligste in de hemel. Hij is ook nadat hij gestorven is opgestaan. Hij is ook op de veertigste dag de hemelvaart gehad. Hebben de ogen gezien. Hij heeft plaats gekregen aan de rechterzijde van God. Zit God ook in een troon? Denk het niet. Het is spreekwoordelijk. God is alomtegenwoordig. Hij is overal, God is geest. Heel de schepping, alles wat maar adem heeft, leeft door dezelfde God, want hij geeft de adem. Hebreeën 6, vers 19 zegt daarop bijvoorbeeld. Haar, in dit geval is dat de hoop, waar het over gaat, de hoop, hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is en dat rijkt tot binnen dat voorhangsel. Hé, hey, broeder en zuster. Leuk hè? Door dat... Of voor de dood en opstanding van Yeshua en zijn hemelvaart hebben wij hoop gekregen en dat is een anker van onze ziel die gaat naar het binnenste van het heiligdom. Hoeveel die exegese van Paulus? De hoop die we dus hebben, de grond van het woord van God, die hoop is dus een anker van onze ziel in het allerheiligste. Wat is er in het allerheiligste binnen de voorhangsel? Daar is Yeshua voor ons als voorloper binnengegaan... naar de ordening van Melchizedek, priester geworden in eeuwigheid. Dat is schitterend. De Hoge dienst van Aaron en zijn zonen... is verbeeld naar de hoge priesterschap van Yeshua. Yeshua was geen leviet. Hij was net als Melchizedek door God aangesteld... De Levieten en dergelijke hebben ook een aanstelling van God gekregen omdat ze trouw hadden. Of niet hadden gezongen voor dat gouden beeld toen de Torah gegeven werd. De Levieten zijn gekozen om die bediening te voeren. Maar het is maar een schaduwbediening. De echte bediening is Joshua als hoge priester in het hemelse heiligdom. Dat is het heiligdom wat niet met handen gebouwd is, maar door God gebouwd is. Wij zijn ook met elkaar een heiligdom door dat lichaam van Yeshua samengebonden, ook in ons woont de geest van God. Want toen we werkelijk gingen zien dat Yeshua Messias is, hebben we de heilige geest ontvangen. Dat is behoudenis. Zodra we het gaan zien, is dat ook duidelijk behoudenis. Dat betekent niet zoals we geleerd hebben, eens gered, altijd gered. Nee, het is onze behoudenis. We gaan dus zien wat door dat ware bloed van Yeshua betaald is, waar al die slachtoffers van stieren en bokken, ...de schaduw van waren. We moeten dus verder kijken dan het zichtbare. We moeten dus gaan zien... ...naar dat onzichtbare... ...wat niet met mensenhanden gebouwd is. Daar zit dus Yeshua... ...als voorloper... ...naar de orde van Melchizedek... ...hoge priester geworden in eeuwigheid. Oh, er komt nog meer uit, breien. Moet u luisteren. Hebreeën 10, vers 19. Daar wij dan, broeders en zusters... ...volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua. Waarom bidden wij toch als we tot vader gaan? Vader, ik bid u in de naam van Yeshua. Is die naam van Yeshua een tovenmiddel? Echt niet waar? De naam van Yeshua is geen tovermiddel, Dat is een referentie aan het werk wat hij gedaan heeft. De rechtvaardige die de dood inging en opgewekt werd door zijn vader... die met zonderloos bloed... Want in het bloed zat zijn leven, zijn leven gegeven heeft. Dus het bloed van stieren en bokken is alleen maar een heenwijzing naar het leven van Yeshua. Broeders en zusters, wij hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door dat bloed van Yeshua. En zodra wij zeggen, vader, in de naam van Yeshua, en we menen te kunnen pleiten op grond van verbond en belofte, dan zal vader zeggen, inderdaad, Yeshua. Goed dat je me aanvaard hebt, want op grond van zijn werk kan ik je de zegeningen schenken. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor het leven na de opstanding uit de dood. Want zoals Yeshua is opgestaan uit de dood, bent u door de doop ook gedoopt. Weet u nog? Je bent gedoopt in de dood van Yeshua en in zijn opstanding. Hij leeft. Hij leeft echt. Dan is een mooi, een mooi thema voor vandaag... Langs een nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het... Nou, hier staat het ineens. Ik dacht, waar haal ik dat toch vandaan? Maar dit heeft Paulus gezegd. Dat voorhangsel is van zijn vlees. Dus het voorhangsel wat scheurde van de tabernakel, dat is het vlees van Yeshua. Dat is zijn dood en opstanding. Eigenlijk is dat de echte besnijderis, wist u dat? Want daar werd pas echt vlees besneden in de dood van de Messias... Door de dood van Messias is er pas echte besnijdenis gekomen. Het was al beloofd aan Abraham. Uit zijn zaad, zegt Paulus, dat is niet een meervoud, het is ineens enkel fout. Zijn zaad is Messias, Yeshua. Door Messias hebben we de mogelijkheid om door het voorhangsel, dat is zijn vlees, door zijn besnijdenis en de opstanding uit de dood. De christenen zeggen wel als de kinderdop is in plaats van de besnijdenis gekomen... Dat is natuurlijk onzin, want op die manier werkt het helemaal niet. Maar de besnijdenis is de dood en de opstanding van Yeshua. Eén ding is wel duidelijk. Zodra wij gedoopt worden in de naam van Yeshua... worden we wel gedoopt in zijn dood en in zijn opstanding. Want we beleiden daarmee dat Yeshua leeft. En in hem zijn we dus verzoend. Dus lieve mensen, Paulus heeft het heel mooi verwoord... langs de nieuwe en levende weg die hij... Ons ingewijd heeft door het voorhangsel van zijn vlees en wij een, een grote priester hebben over het huis gods. Laten wij toetreden met een waarachtig hart. Hé, hey, belangrijk hè? Niet zomaar zeggen, nee, maar ik geloof in Jezus, ik ben gered. Nee, een waarachtig hart zal in gehoorzaamheid wandelen op grond van het verbond. Alleen we zijn misleid geweest. Maar we zullen uiteindelijk in gehoorzaamheid moeten wandelen. Je kan nog zo zeggen, ik heb de heilige geest ontvangen, maar als je niet in gehoorzaamheid wandelt naar het gebod van God, dan vraag ik me heel goed af, door welke geest? Het zal nooit de heilige geest zijn geweest. Want de heilige geest gaat van God uit. Laten we toetreden met een waarachtig hart, in de volle verzekerdheid des geloofs, want de geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, weet u nog wel? Besprenging, gezuiverd is, van besef, van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Allemaal beeldtaal, hè? Want niemand heeft zo'n zuiver riviertje. Ook niet in Saddam niet. Zelfs de Jordaan, niet. Is ook niet zo'n zuiver riviertje. Het gaat om de geestelijke betekenis. De volgende. Yeshua die riep met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Heftig, hè. Hij heeft het werkelijk zien aankomen, Je zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij doen precies hetzelfde als we sterven. Als we onze verstand nog hebben, dan zullen we zeggen: Vader, in uw handen bevelen we onze geest. Echt waar, Vader kent ons. Je Vader kent ook Yeshua. Maar het zijn uitspraken die we moeten doen. Dat bevestigt geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen op grond van Gods verbond. En het is een bewijs van zaken die we niet zien. Dat is geloof. Paulus, Hebreeën 11, vers 1. We gaan even naar Johannes 19. Een andere evangelist. Ja, soms vertelt een dit, een ander die voegt dat toe, een ander even dit. Ik denk, even wachten, we gaan Johannes nemen. De Joden dan. Ik geloof dat Johannes ook de enige is die wel eens over de Joden spreekt. Maar ook in Judese mannen zitten natuurlijk ook de Benjamieten. Die zitten natuurlijk alles. En eigenlijk is het wel een strikje, Want dan zeggen de mensen, oh dat zijn de Joodse feesten. Dan zeg ik, nee lieve mensen, we praten over de feestnijden van Yahweh, de Moedim. Het zijn geen Joodse feesten. Het zijn de feesten van Yahweh die aan zijn volk Israël bekendgemaakt zijn. Probeer erover na te denken. Uh, ik vind het niet erg hoor dat de Joden staat. Beslis niet, want we weten exact waar hij het over heeft. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, dan staat er, want die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden van de kruisen. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van die andere, die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Yeshua gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Schitterend, hè? Weet u hoe ze de benen braken van mensen die gehangen waren? Ze hadden een zwaar middel en ze sloegen een kaart op het scheenbeen, zodat het brak. En dan zakten ze door en dan stikten ze dus, omdat ze zich dus niet meer zich op konden heffen om lucht te krijgen. Dus als iemand de benen gebroken werd, als hij nog niet gestorven was, dan zakte hij door zijn benen heen en dan verhing die zich en dan stikte die. Maar Yeshua, die was reeds gestorven, zijn benen braken ze niet. Wat staat er in Exodus 12, vers 46? In een huis zal het gegeten worden. Paasga. Gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. Geen been zult gij ervan breken van dat paasgalam. Ziet u? Ook van paasgalam geen beentje breken. Dus als we het over brood breken hebben, hebben we het altijd over het lichaam van Yeshua. Maar van zijn beenderen is geen beentje gebroken. De hele vergadering van Israël zal dit vieren. Je kunt het eigenlijk niet maken sinds dat je Torah snapt... om de feesttijden van Yahweh niet te vieren. Ook de Paschaavond, de sedermaal, al die dingen. Het zijn zaken waar je over na moet denken. Na moet denken, dat je de stukjes gaat lezen... om je weer te beseffen en het aan je kinderen over te dragen... Wat hebben we toch gemist in onze christelijke tijd, met ons christelijk Pasen. We hebben zoveel gemist, we hebben gemist dat we elk jaar konden lezen over Pascha en over ongezuurde broden. De hele vergadering van Israël zal dit vieren en eigenlijk zullen we het vieren in de huizen. We hebben het in de eerste jaren ook in de samenkomst gedaan, om mensen die nieuw zijn, we waren allemaal nieuw natuurlijk, jongens, bij elkaar zitten aan de tafels, en dan ging je dus de liturgie lezen. Nadat je dat een paar jaar gedaan hebt, is het goed jongens, we gaan het nu thuis doen. Want daar zullen de vaders van de huishoudens zelf aan tafel zitten, en met hun kinderen het onderwijs geven, wat op de zedenavond gedaan moet worden. Nou, Yeshua heeft ons onderwijs gegeven, omdat hij zelf zou hangen op de 14e Nissan, met zijn discipel op de EREF, 14e Nissan. Hij heeft zijn dus discipelen de maaltijd voorgesteld. En hij heeft uiteindelijk na de maaltijd gezegd, deze beker is de beker de dankzegging. De beker in het bloed van het nieuwe verbond. Onthoud het goed, ook de, deze avond is zeer belangrijk. Nog een stukje uit Torah, nummer 9, vers 12. Men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen. Het gaat over hetzelfde onderwerp. Geen been eraan breken, geheel volgens de inzettingen van het Paas gaan, zal men het vieren. Hier gaat het over de veertiende Nissan. Maar zegt hij: de man die rein is en niet op reis, want er is een ontheffing binnen de Torah, dat als je onrein zou zijn, dan mocht je het uitstellen met precies een maand. Maar dan wel de veertiende op de andere maand, als je onrein was. Oké. Okay. Gelden dezelfde regels voor. De man die rein is, die doet het gewoon op de 14e Aviv. 14 Nessan. Maar hij die rein is en niet op reis. En nalaat het paas gaat te vieren, lieve mensen. Omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd de opgaan van Yahweh niet heeft gebracht. Die man die zal zijn zonde dragen. Kunt u voorstellen hoe heftig het gebod van onze God Yahweh is. Dat stelt hij voor zijn volk Israël. Wij die door het offer van Yeshua toegang hebben gekregen in het volk van Israël. We zijn gewoon, met Israël worden we meegerekend. Dus de christenheid zal moeten gaan beseffen hoe belangrijk het is om paas gaat te vieren en te gedenken. En sinds dat we Yeshua hebben leren kennen, om dat ook nog eens een keertje op de vooravond van 14 Nissan te doen. Waarin hij uiteindelijk de beker van de dankzegging heft. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Vele mensen die doen, dus uh, rare uitspraken over. Ja, ook raar, weet je wat. Maar dat geeft niks. Het is helemaal niet gek als je raar bent. Want dan zouden de discipelen ook een beetje raar zijn geweest toen. Ze zeiden: Ja, maar even, dan gaan we het op pas morgenavond doen. Nee, Yeshua die heeft iets willen leren. Wanneer bij u een vreemdeling vertoeft, zoals Wim Verdouw, die ja we het paas gaat vieren wil dan moet hij het vieren naar de inzettingen van het paascha. Yes. Dus ook de heidenen die tot geloof komen, zijn door Yeshua heen Israël geworden, moeten gewoon eenvoudig dat paascha vieren om daar de les uit te leren. Naar de inzettingen van het paascha en de verordeningen die daarop betrekking hebben. Enerlei inzetting zal voor u gelden, zowel voor de vreemdeling als voor de in het land geborene. Andere ander woord is inborlingen, Maar dat zijn de mensen die in het land geboren zijn. Ooit was een inborling gezien? Kijk maar naar mij. Ik ben een inborling in Nederland. In andere vertalingen staat hier namelijk inborlingen. En dat is gewoon goed vertaald. Zij die in het land geboren zijn. Johannes 1934, maar een van de soldaten stak een speer in zijn zijde, toen stond komt er bloed en... Water uit toont aan dat de dood was ingetreden in Yeshua. En die het gezien heeft... Dat waren degenen die erbij stonden. Al zijn discipelen stonden eromheen. Ook de vrouwen stonden eromheen. Ook ze stonden wel van afstandje te kijken. Want ze waren natuurlijk benauwd voor wat er allemaal ging gebeuren. Maar al onze broeders en zusters, Messias beleidende joden... En wie er dan ook maar bij hoorde... Die het gezien heeft... Heeft ervan getuigd, wiens getuigenis lezen we nu? Johannes, Johannes hoe wordt hij genoemd? De discipel van Yeshua? De liefdesapostel. Die titel die wil ik graag hebben. Oh ja, niemand die het tegen me zegt. Het gaat erom dat je begrijpt, tot Johannes een brief schrijft, heeft hij het over zichzelf, dadelijk, en dan noemt hij zich de liefdesapostel. Hij die het gezien heeft, neem het maar, Johannes, maar alle discipelen en die erbij hoorden heeft ervan getuigd, hij heeft gesproken, gezegd. Zijn getuigenis, dat wat hij gezegd heeft, is waarachtig hoor. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, Johannes en de discipelen, opdat ook gij gelooft, broeder en zuster. Sterker dat woord gelooft. Geloven is de zekerheid van de dingen die we hopen. En hopen doen we op het woord wat God gesproken heeft. Hij heeft het gezegd, op hem richt ik mijn hoop. En dat is voor mij een zekerheid. Het is een bewijs voor de dingen die ik nog niet zie. Dus op grond daarvan kan ik zeggen dat ik ook een liefdesapostel ben. En u ook. Want je bent de Heer gevolgd. En ook Yeshua is zijn discipelen dankbaar dat zij ze gevolgd hebben. In zijn lijdensweg. Gaan we dadelijk lezen. Hele mooie uitspraak. Je moet je er eigenlijk helemaal in gaan plaatsen. Zie je maar rustig als een geliefde discipel. Binnen het lichaam van Yeshua. Want zo behandelen wij ons ook, elkaar. Amen. Zo behandelen wij Wij maken geen ruzie. Want we zijn allemaal in hetzelfde lichaam. De linkerhand slaat de rechterhand niet. Of wij moet blij wezen. Handjes klappen, weet je wel. Maar we zullen elkaar geen pijn doen. Dit is geschied, zegt Johannes. Opdat het schriftwoord zou vervuld worden. De wet is niet weggedaan. Of Paulus een woordje vervuld gebruikt. Dit is duidelijk, hè. Het schriftwoord zou vervuld worden, dus tot zijn doel gebracht worden. Want het hele schriftwoord geeft ontzettend veel schaduwen en doorkijkjes naar de werkelijkheid. Yeshua is de Messias, het zaad wat Satans kop zou vermorzelen, zodat wij door de dood heen zouden opstaan. Is de basis van het evangelie. Lees nog eens een keertje 1 Korinther hoofdstuk 15. Dit is geschiet omdat het schriftwoord, dat is Torah, ...zou vervuld worden, geen been van hem zal verbreizeld worden. Halleluja! Daar was over geschreven. Waar zo? Bijvoorbeeld op Psalm 34, vers 15. De ogen van Yahweh zijn op de rechtvaardigen. Zo, nou als er één rechtvaardig is, is het Yeshua. Want wij zijn geen rechtvaardigen. Wij worden door dat dood en opstanding van Yeshua, de rechtvaardige, rechtvaardig verklaard... We zijn het niet, maar omdat we zijn navolgers zijn geworden, het lichaam van Yeshua zijn geworden, zijn we rechtvaardig, verklaard. Dan weet u ook hoe God naar de rechtvaardigen kijkt. De ogen van Yahweh onze God zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. Er was maar één rechtvaardige, Yeshua. Het aangezicht van Yahweh is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Wie solliciteert er nog naar kwaad te doen? Je moet mede hebben met mensen die kwaad willen doen. Kwaad doen is verschrikkelijk. En dat kwaad doen, dat zit een beetje in ons. Als je het ergens niet mee eens bent, moet je vechten, stompen, slaan, lelijke dingen zeggen. Dat is kwaad wat uit ons binnenste komt. En Paulus noemt dat zonde. De zonde de macht. Dat zit in ons allemaal. Vorige keer heb ik u gezegd, het zit alleen maar in mij. Het zal bij u maar niet zitten. Maar ik heb nu begrepen dat het in ons allemaal zit. Maar het is kwaad. Het aangezicht van Yahweh, als je dat maar onthoudt, dat is niet omdat we zo heerlijk licht evangelie willen verkondigen. Nee, het is echt kwaad. Daar heeft God iets tegen. Zijn aangezicht is daar tegen gericht tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Dat is heftig. Roepen zij, wie zijn dat? Die rechtvaardigen. Dan hoort Yahweh. Hij, Yahweh, redt hen uit al hun Benauwdheden. Durf je aan me te zeggen? God redt de rechtvaardige uit de benauwdheid. Yeshua is de rechtvaardige en wij mogen door het geloof in Yeshua zeker weten dat vader ons redt uit onze benauwdheid. Ik denk dat we allemaal wel een beetje benauwd zijn geweest toen we dachten de wet van God te horen, want de wet is gegeven om zonde aan te wijzen. Niemand wordt door de wet gered, de wet is alleen gegeven om te zeggen dat is zonde. Zodat wij de zonde die in ons zit, dat kwaad, nog groter worden dan zonde. Dan denk je, oh dat zit bij mij ook. Maar oh mijn God, hoe kan ik hier vanaf komen? Nou dat gaat even niet. Je kan het wel overwinnen door volkomen vertrouwen te hebben op het werk van Yeshua. Hem na te volgen in de dood, in de opstanding en een rechtvaardig leven te gaan leiden. Je wordt rechtvaardig verklaard. Hij redt je uit alle benauwdheden. We zijn niet meer bang. We zijn voor de duivel nog niet bang. Hebreeën 5 vers 7, daar zegt Paulus, ik verbind dat even aan elkaar. Tijdens zijn dagen in het vlees, over wie heeft hij het? Over Yeshua. Heeft hij Yeshua... Wie? Yeshua, gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd. Mijn God, mijn God, help, laat toch die drinkbeker voorbij gaan. Maar ja, niet mijn wil geschieden, zegt Yeshua. Maar uw wil geschieden. Hij had het over zijn vaders wil. En deze zoon doet wat vader wil. De zoon is niet de vader. En de vader is niet de zoon. Er is maar één God. Yahweh. De enige waarachter God, buiten hem is er geen God. Er zijn vele goden en vele heren, Nochtans is er maar één God. En dat is Yahweh. Halleluja. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Yeshua gebeden, smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd. Aan wie? Aan hem, Yahweh, die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. En hij, Yeshua, is verhoord uit zijn... Wat staat er? Ja, hij is gered uit zijn angst. Maar niet van de dood. En niet van die drinkbeker waar hij tegenop zag. Hij wist wat er ging gebeurde. Hij wist tot hij zou gaan sterven. Zo heeft hij, dat is Yeshua, hoewel hij Yeshua de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, broeder en zuster. Heeft Yeshua gehoorzaamheid geleerd? Echt waar. Hij had dezelfde aanvechting als u en ik. Ook bij hem was er angst en vrees en bezorgdheid. Hoe moest dat nou? Hij weet als hij dit gaat doen of dat gaat doen. Dan gaan al die mensen tegen hem opstaan. Want het was niet zo koosje meer in Israël hoor. Er waren nog wel kosheren. Mensen die uit geloof leefden. En ook degenen die in de tempel waren. En Yeshua werd in de tempel gebracht zelfs als een baby'tje. Dan zijn er nog twee. Die beginnen te profiteren. Er waren echt broeders en zusters binnen Israël die de geest van God hadden, omdat ze de Torah en de profeten kenden. En dan zeggen ze, dit is, dit is Messias. En als ze laten zieke, zwakke, blinden en kreupelen zijn, die zeiden, "Yeshua, zoon van David. Ja, daar word je niet van gered, maar het geloof wat daarachter zit, dat is Messias. Dat zou de zoon van David zijn, dat zaad. Het gaat wel even verder dan alleen maar geloven dat Jezus de zoon van God is. Hij heeft, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Lieve mensen, ook wij moeten lijden om uit onze kerken te komen. Hoe hebben we niet geleden? Nou, het staat maar in een hele kleine verhouding tot wat Yeshua deed. Maar er zijn vele christenen, ook al snappen ze nog niet de Torah en de profeten, die om de naam van Jezus of Yeshua ook lijden, vermoord worden. Het zijn onze broeders en zusters, ook al snappen ze nog niet hoe Torah zit. Allemaal zitten we met bedekkingen over onze hoofden. Niet alleen het Joodse volk, maar ook de heidenen. Weet je wanneer die sluier weggehaald wordt? Zodra ze geloven dat Yeshua de Messias is. Heeft u dit begrepen? Yeshua is echt mens. De gisterenheid zegt hij is 100% mens en 100%... Weet kunt het nooit meer horen. Echt niet waar, hij is 100% de Zoon van God. Hij is uniek in de wereld. Er is maar één verwekte zoon van God. Dat is Yeshua. En er is maar één geformeerde zoon van God. Dat is Adam. Die door de zonde in de dood terecht kwam. En zijn nageslacht aan de dood onderwierp, Hoewel we niet dezelfde zonde gedaan hebben. Er moest een zaad komen om de hele wereld de gelegenheid te geven uit die dood te komen. Prijs de Heer Yahweh voor zijn genade. Het is geen spelletje. Hij is echt 100% mens, verwekt in Maria. Alleen uitgenomen de zonde. Hij groeit ook in wijsheid natuurlijk. Amen, dankjewel. Hij groeit ook in wijsheid. We gaan nog even verder met die psalm 34 vanaf vers 18. Yahweh is nabij de gebrokenen van harte. Yahweh verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hem wie? Yahweh. Yahweh heeft ook Yeshua gered. Maar door de dood heen in zijn opstanding. Hij laat de rechtvaardigen niet in de dood. Wij hebben de rechtvaardigheid verkregen omdat hij ons rechtvaardig verklaart door Yeshua. Ook aan de mensen al vanaf Adam heeft hij gezegd dat er een opstanding zou zijn uit de dood. Ze moesten een verwachting hebben van dat zaad wat komen zou. Dus Adam en al die heilige mannen die naam gekomen zijn, hebben allemaal hun geloof gericht op de Messias die komen zou. Hoewel ze niet snapten tot die Yeshua heette, of uh, hoe het allemaal zou gaan, hebben ze niet gesnapt, maar ze hebben vooruitgekeken. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redden Yahweh. Als u aan zijn rechtvaardigen wandelt, word je de kerk uitgezet en de joden die werden de synagoge uitgezet. Als ze één tegenstander had, de Messiaanse Joden, dan was het de synagoge van de orthodoxen. Want die haten de naam van Yeshua. Ze zeggen laten we hem doden voordat een heel volk sterft. Weet je wat het wonderlijk is? Lees maar in openbaringen. Het is heel vervelend om sommige dingen hardop te zeggen. Maar er is in de plaats waar de Messiaanse Joden leven ook een orthodoxe synagoge. Dat zijn de tegenstanders van de in de joden. Dat zijn de tegenstanders van Paulus. Want zodra hij naar Jeruzalem gaat, willen ze vermoorden. Echt waar. De grote tegenstander van de in de joden is de orthodoxe synagoge. En dat wil ik nog aannemen tot ze het in onwetendheid doen, het niet snappen. Maar ze zijn de tegenstanders van de Messiaanse joden. Daarom kunnen onze broeders niet zomaar naar Israël toe gaan. Zeggen, "Joh, wij zijn jood van huis uit of we zijn benjamiet of we willen in ons eigen land wonen. Dan zeggen de huidige orthodoxen: Ja, gaat het niet gebeuren. Jij, jood, kom nou toch. Ik heb het over een synagoge die tegenstand biedt. Die dus de Messiaanse joden achtervolgt en ze wil doden. Daar was Paulus een voorstander van, want hij volgde ze achterna tot in Damaskus. Om ze te grijpen en voor het gerecht van de Joden van de Sanhedrin erin te brengen. Dus als u moet lijden, broeder en zuster, onze zus hebben het al gezegd. Als wij veel te lijden hebben, wordt het goede nieuws verspreid. Johannes 19, vers 38. Daarna vroeg Jozef van Arimathea een discipel van Yeshua. Leuk, hè? Dus Jozef van Arimathea was er ook bij. Ook een discipel. Hoorde er ook bij. Maar in het verborgen. Er zijn er heel wat van die Joodse mannen in het verborgen. Uit vrees voor de Joden. Die vroegen dan aan Pilatus het lichaam van Yeshua te mogen wegnemen. En Pilatus stond daartoe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg, die Jozef van Arimathea. Schijnt een rijke man geweest, had de beschikking over een schitterend graf. En dan gaan we daar onze Messias inleggen. Maar hij kwam eigenlijk, een beetje op zijn Nederlandse zegt uit de kast, dat hij een gelovige in Yeshua was. Deze Jozef van Arimathea, hij heeft zich echt openbaar moeten maken. Ik ben Jozef van Arimathea, ik geloof in Yeshua de Messias. Alsjeblieft, ga mij zijn lichaam, dan kan ik hem begraven. En Pilatus dacht, ja, die Jezus is toch dood. Oké, neem hem mee, zegt hij. Was echt niet niks. Om in je eigen christelijke, gifmeerde gemeente en pinkster en charismatisch uit je kast te komen. om te zeggen, ik ga Sabbat vieren en de feesten van de Heer. word je beschimd. Echt waar? Je krijgt vijanden. Ze hebben het liefste dat je weggaat. Dat is niet om terug te spugen in het nest waar we uitkomen. Maar zo ligt dan nou eenmaal met religie. Ik wilde maar heel duidelijk maken dat Jozef van Arimathea. die is echt. Openbaar geworden. Hij is openbaar gekomen voor iedereen. Want hij ging Yeshua een begrafenis geven. Ja, zoals hem toekwam. Er was er nog zo eentje die zich openbaar gemaakt heeft. Dat is Nicodemus. Ook Nicodemus, die de eerste maal des nachts tot Yeshua gekomen was. En hij bracht een mengsel mede van meren en aloë, ongeveer 100 pond dat is wat teruggekeerd in gram maar geloof ik 3,5 kilo anderen die denken nog dat het ook met zilver uh, heeft te maken maar goed, daar zijn gedachten over daar mogen we heerlijk over gaan piekeren Zijn namen dan dat lichaam van Yeshua wikkelde het in linnen wiksels en de specerijen zoals het bij de joden gebruikelijk is om te begraven duidelijk, hij werd begraven op de wijze zoals het in de traditie ging duidelijk begraven Wikkel in doeken, olie eroverheen, meerder, ja. Er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof en in die hof een nieuw graf, waar nog nooit iemand in was bijgezet. Daar legden ze Yeshua neer, wegens de voorbereiding der joden, omdat het graf dichtbij was. Daar gaat hij weer. Lukas 23, vers 50. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat brak aan. De vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren volgden. Zij bezagen het graf en hoe het lichaam gelegd was. En toen zij teruggekeerd waren maakten ze specerijen en meren gereed. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Zodra dus die avond valt, begint gewoon Sabbat. Dat is de voorbereidingstijd. Hoewel we wel praten over de dag. Maar de vooravond Teref is de volledige voorbereiding naar de sabbedag. Op de eerste dag de week, staat er in Johannes 20, vers 1. Ging Maria van Magdala, terwijl het nog donker was. Hoe laat ging ook weer de zon op in Israël? Zes uur, maar het is nog donker hè. Terwijl het nog donker was. Misschien hebben ze een lampje meegenomen of een fakkeltje. De eerste dag de week ging Maria van Magdala vroeg. Terwijl het nog donker was, het staat er tussen geschreven, het staat er ook echt. Naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Lieve mensen, zo ziet dat eruit. Zij komt terwijl het nog donker is, op zondagmorgen, bij het graf. En ze ziet dat het graf open staat. Tot de steen was weggenomen. Ze ziet het alleen maar, deze Maria van Magdala. Eilings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel. En zeiden tot hen: Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Ze ziet het open graf. En ze gaat gauw terug. Het graf is open. Ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging ook op weg. Ook die andere discipel. En ze begaven zich naar het graf. Dat is dus Petrus en Johannes. En die twee liepen samen heel snel voor. Die andere discipel, dus Johannes, degene die de brief schrijft, liep vooruit. Hij liep zelfs sneller dan Petrus. Hij kwam er ook als eerste aan bij het graf. Die lievelingsdiscipel. Zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Hij keek naar binnen toe en hij ziet de winkels ziet hij liggen. Maar Petrus, handje de voorste, hoewel hij niet zwart lopen kon, maar toen hij er was. Simon Peters dan kwam, hem volgende, die ging het graf binnen. En die zag de winsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen. Doch opgerold terzijde op een andere plaats. Wonderlijk is dat toch, hè? Dat hij die opgestaan is, dat toch opgerold heeft. En apart heeft neer. Dat is wonderlijk, hè? Maar dat is allemaal gebeurd nog voor de zondagdag. Ja, we hebben voor vorige keer al gezegd, hij is opgestaan op Sabbat om zes uur. Hij is woensdag om zes uur het graf ingegaan, dood. En hij is opgestaan na drie dagen en drie nachten. En zo stond hij ook op de dag op. Ten derde dagen. Op de derde dag. Dat is op Sabbat. En op de eerste dag van de week, bij de dageraad, zien ze bepaalde dingen. Maar toen het nog donker was, was het lichaam al weg. Alles was netjes opgerold. Toen ging ook de andere discipel... heb je het weer over zichzelf, Johannes... die het eerst bij het graf gekomen was. Het is toch wel belangrijk van die Johannes... dat hij elke keer wil zeggen dat hij harder kan lopen als Petrus. Vind je dat ook niet? Hij zegt het nou voor de zoveelste keer. Gaat niet naar binnen toe. En wat staat er dan? Hij zag het en geloofde. Dat is een beetje anders geloven als bij ons. Want hij geloofde het toen hij het zag. Wij worden zalig gesproken omdat we geloven terwijl we het niet gezien hebben. Echt waar. Wij worden zalig gesproken omdat we geloven terwijl we het niet gezien hebben. Het geloof nu is de zekerheid van wat we hopen en een bewijs van zaken die we niet zien. Mooi hè? Johannes, wij mogen net een stapje verder gaan dan Johannes. Wij geloven het terwijl we het niet gezien hebben en Johannes gelooft het terwijl hij het ziet. Nou nou, zelfs Petrus, Johannes en de discipelen, kun je rustig samenvatten. Zij kenden de schrift nog niet dat hij, Yeshua, uit de doden moest opstaan. Vindt u dat een geruststelling? Die hebben drieënhalf jaar gewandeld met Yeshua. Ze hebben vele dingen gehoord. En steeds nog gestreden onder elkaar over de eerste. Wie is nou de eerste? Ik ben belangrijker. Er zat ook nog een Judas tussen die uiteindelijk de boel zou verraden. Alles zat daar tussen. Het lijkt wel een christelijke gemeente. Maar zij kenden de schrift nog niet, daarom moeten we langmoedig zijn, ook over onze broeders-zusters christenen. Ze kenden de schrift nog niet, dat is Torah. Ze kenden de schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De opstanding uit de dood, broeders en zusters, is de basis van ons evangelie. En dat is geen goedkoop evangelie. Dat heeft een dure prijs gekost. De dood van onze Heer Yeshua. Psalm 16 vers 9 zegt, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Schitterend hè, psalm van David. Dat is een profetische psalm. Want gij, dat is Yahweh, geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Ja, van ons ook niet hoor, want wij zullen dan ook wel de dodenrijk ingaan. Ook wij zullen het graf niet zien, maar er komt ook een dag dat we op zullen staan. Want de dode die sterft, die ziet het graf niet. Nee, hij begraaft zijn eigen niet. Wij begraven. Dus ook David is een man. Hij ziet zijn eigen graf ook niet waar die in gelegd wordt. Gij, Yahweh, geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij, Yahweh, uw gunstgenoten giel voorzien. Zo is het ook met Messias. Hij laat de rechtvaardigen niet in het graf. Hij wekt hem op na drie dagen en drie nachten. Jezaja 53, vers 10. Het behaagde Jawe hem te verbrijzelen. Ja, niet omdat hij de lol in had. Maar het was wel naar het behagen van God. Er was er maar één, het zaad, nodig. Die de dood zou sterven en zou volharden in zijn strijd. Ook al roept hij en schreeuwt hij tot God. Vader, laat toch die beker van mij voorbij gaan. Yeshua heeft een intense strijd gestreden. Hij maakte hem ziek. Wanneer Yeshua, hij, zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Jeshua stelt zichzelf ten schuldoffer. Zal hij Yeshua nakomelingen zien. En een lang leven hebben. En het voornemen van Yahweh zal door zijn toedoen, de hand van Yeshua, voortgang hebben. Mensen, dit zijn zulke schitterende profetische woorden op Yeshua, de Messias. Ik denk, je zal de naam er maar bij zetten, want daar gaat het over. Die mensen hebben het vroeger nog niet echt kunnen snappen. Maar nu je het kan invullen omdat de Messias zich openbaard heeft. Daarom zijn we met elkaar Messias beleidende gelovigen. Vers 11 van Jezaja 53. Om zijn moeite volleiden. Wie moeite volleiden? Yeshua. Zal hij Yeshua, het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis. Zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Yeshua door zijn dood en opstanding, de rechtvaardige, zal ons rechtvaardig verklaard laten worden. Door het geloof. Hij krijgt veel kinderen. Wij zijn zonen gods geworden door het geloof in Yeshua. Wil je dat niet mooi profetieën lezen? Je moet met een ander oog naar de profetieën, naar de profeten luisteren. Velen zal die rechtvaardig, maar hun, dat zijn wij, ongerechtigheden zal die dragen. Hij droeg onze ongerechtigheid. Als je dat erkent, dopen, opstaan. Erken je dat hij ze voor je gedragen heeft? Als we dat eenmaal aanvaarden en geloven, en we weten onszelf te oordelen, zegt Paulus, dan zullen wij in het oordeel niet komen. Dat wat wij hier al oordelen, zal in het oordeel niet meer komen. Ik hoop dat je goed gaat zoeken waar je jezelf in kan oordelen. Dan denk je zo, dat is niet meer koosje in mijn leven. Dat leg ik af in het graf. Ik stop er ook mee. Ik ga dus een rechtvaardige leven. Hun ongerechtigheden, broeder en zuster... dat zijn de eerste plaats, degenen die binnen dat verbond van Sinei zijn meegekomen. Daarnaast het verbond van Abraham tot het Messias... Alle hebben daarin geloofd en uitgekeken. Daar wordt dat verbond mee bevestigd en verzegeld. Nou zegt hij, daarom... Oh, daarom, waarom? Wat is het waarom? Om zijn moeite volleiden. lijden. Om dat moeite volleiden, lijden... Daarom zal ik, Yahweh... Hem een deel geven onder velen... En met machtigen zal Hij... Yeshua de buit verdelen. Omdat Hij, Yeshua... Zijn leven heeft uitgegoten in de... Dood. Wie heeft zijn leven uitgegoten in de dood? Yeshua heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Hij moest die strijd aan. Hij stond voor Golgotha. En onder de overtreders werd hij geteld. Twee moordenaars naast hem. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders ook nog gebeden heeft. Toen hij hing. Vader, vergeef het toch hun. Ze weten niet wat ze doen. Ze waren het padje kwijt. Het dring. Ik zeg niet dat alle Joden het padje kwijt waren. Want het waren er misschien maar honderd die heerschappij hadden in Israël. En dachten door Yeshua te doden het hele volk te redden. Ze hebben niet vertrouwd op hun God omdat ze zo fout waren in vele zaken, konden de, de Grieken, de Romeinen, de Meden en de Perzen, de Babyloniërs, die konden allemaal binnenvallen alsof het niks was. Ze konden het Joodse, de Israëlse volk, konden ze vermoorden. Het is te eng om te lezen al die geschiedenis. Yeshua heeft ons vrijgekocht, de Messias die al vanaf Adam en Eva gepredikt is. Hij heeft vele zonden gedragen en voor de overtreders heeft hij gebeden. Johannes 20 vers 10 De discipelen gingen weer naar huis Maria stond buiten dicht bij het graf, ze huilde en terwijl ze weende boog zich voorover naar het graf en ineens ziet Maria twee engelen in witte klederen kun je je voorstellen dat je twee witte engelen ziet onvoorstelbaar in zo'n graf ik heb het graf een beetje afgebeeld hieronder, Zie u dit is de ingang, Nog naar buiten kijken maar hier zitten nog twee engelen aan het hoofdeinde en een aan het voeteinde, waar het lichaam van Yeshua gelegen had. En dan zeiden ze tot haar, wie zegt dat? Die twee engelen. Vrouw, waarom weent gij? Die engelen zeggen, vrouw, waarom weent gij? Zij zeiden tot hen, tot die engelen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik niet weet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keerde zij zich om en dan ziet ze Yeshua staan. Dus ze zegt het nog, zodat die opening naar binnen kijkt tegen die engelen, waar hebben de Heer gelegd? En dan draait ze zich om en dan staat ze voor Yeshua en ze herkent hem niet. Hoor je wat broer zegt? zijn eigenlijk twee gerubsen, de gerubijnen, die bij de troon van God vandaan komen. Schitterend, dankjewel. Positief. Mooie gedachten vind ik dat, want we hebben met het allerheiligste te maken. Daar waar de tien geboden in liggen. Weet je wel? Gerubijnen erboven. En die komen van de troon van God om te zeggen. Hé, hey, waarom haal je zo? Ja, maar ze hebben mijn Heer. Overdenkt het goed. Ze keerde zich om en dan ziet ze Yeshua staan. Maar ze herkent hem niet. En dan zegt Yeshua. En dat is mooi. Die zegt hetzelfde als die twee Gerubijnen. Wat zegt Yeshua? Hé hey vrouw, waarom weent gij? Wie zoek je? Dus wat de engelen hebben gezegd, zegt Yeshua ook. Precies hetzelfde. Zij meenden dat het de hovenier was en zeiden tot hem... Als gij hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar je hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. Ze denken, ik ga hem halen, ik ga hem uit het graf halen of waar hem ook neergelegd hebt. Dan zegt Yeshua, Maria. Er staat een uitroepteken bij. Dat zal dan in de grond al ook al staan, hè? Maria. Maar ik denk wel dat het goed is. Want ze moet wakker geschud worden. Ze is zo in verdriet. Ze is zo in haar zielse verdriet. Hé hey Maria. En dan keert ze zich om. En zeide tot hem in het Hebreeuws Rabuni. Mooi is dat hè. Dus omdat ze geroepen wordt. Daarom staat die uitroepteken erachter. Ik denk dat ze het perfect hebben neergezet. Ze moest wakker geroepen worden. Ja, mijn meester. Weet je dat er ook zo mooie staat in Psalm 110? Er staat, de Heere sprak tot mijn Heere. Maar er staat in werkelijkheid, Yahweh sprak tot Adonie. Raar hè, als je nou in het Nieuwe Testament kijkt, alles wordt met dezelfde letters geschreven. In het Nieuwe Testament maken ze geen onderscheid tussen hoofdletters voor Yahweh of Heere kleine letters voor mijn Heer. Heel jammer, dat moet je uit de tekst gaan afleiden. Of je moet dus uh, gaan kijken waaruit het geciteerd is. En dan lees je in de Torah tot het over Yahweh gaat. Yahweh sprak tot mijn Heer, staat hij in Psalm 110, vers 1. Tot Adonie. Dit is dezelfde, ik had het kunnen weten. Blij dat ik door een zus geholpen word. Goed, lieve zusjes, studeer allemaal goed. Jezus zei de Maria en zij zegt, Rabuni, mijn meester... Jammer dat ze dat niet vertaald hebben. Dat ze daar niet mijn voor gezet hebben. Yeshua zegt tot haar: Houd mij niet vast. En hier wil ik graag extra aandacht voor hebben. Juist omdat we vandaag deze onderwijzing hierover gehouden hebben. Yeshua zei dat: Hou mij niet vast. Want ik, Yeshua, ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op. Waar gaat hij naartoe? Naar mijn vader en uw vader. Dus de vader van Yeshua is ook onze vader. En wat zegt hij? Naar mijn God en naar uw God. Er is maar één God en dat is Yahweh. Yahweh is de God en vader van Yeshua. En omdat wij door hem verwekt zijn, vader heeft ook tot ons gesproken... zijn wij ook zonen van God geworden, daarom kunnen we zeggen... Yahweh is mijn vader en mijn God... Wij hebben dezelfde God als Yeshua. Yeshua is niet God en wij zijn ook niet God. Ik vind het een fijne tekst, ik ben blij dat hij er zo in staat. Ik ben dankbaar dat Johannes, die lievelingsdiscipel deze woorden nog meegegeven heeft. Hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar wanneer voer die nou op? Want wij weten meestal over de veertigste dag, de hemelvaart. Maar hij stond op die eerste dag de week... Met Maria voor zijn voeten en die wil naar de aarde vallen om die voeten te pakken. En hij zegt, die doet het niet, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En een beetje verderop de dag, als hij zijn discipel ontmoet, dan mogen ze hem wel aanraken. mogen ze hem knuffelen, zijn handen voelen, eten geven. Dus in het moment waar hierover gesproken wordt, Maria mag hem nog niet aanraken. Zij gaat weg, hij gaat tot zijn vader. Hij heeft een geestelijk lichaam ontvangen, dus hij kan dingen doen die wij waarschijnlijk niet snappen... Hij komt later terug en iedereen mag hem opraken. Hij moest nog presenteren, want waarom hebben we nou de eerste omer, het beweegoffer? Dat beweegoffer, dat moest nog gebracht worden voor het aangezicht van Yahweh. Dat werd normaal in de tempel gebracht. Maar dat moest hij wel, is opstandingsdag, voor vader brengen. En dat had hij vervuld. En dan komt hij weer terug. Want hij is een geestelijk lichaam, heeft hij. Klinkt raar, maar hij kan door dichte deuren. Hij kon zelfs het graf uitzonden dat de steen weggerold werd. Ik hoop dat hij dit over na wil denken. De eerste omer is de beweeggarven die voor het aangezicht van God bewogen wordt. Eén ding is duidelijk: hij zegt hier raak ik me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn God en Vader, want hij moest het beweegoffer presenteren, want dat is de Torah. Dat is een deel van de Pesachviering. Ah, dankjewel. Alweer oh, een zus. Broeders, waar blijven jullie nou toch? Het zijn die zussen die echt uh, heet zijn, weet je dat? Nou, ik vind het wel fijn dat je meewerkt en meedenkt, want dit is positief. Dat bouwt de onderwijzing op en zeg zegt dat en Jan, die en Marie, toevallig zijn er allemaal Marie'tjes. Ik vind het hartstikke fijn. Ik <lacht> ben wel blij dat wij onze zussen niet achter in de synagoge zetten, achter een gordijntje, maar dat we ze gewoon in de zaal hebben. En gewoon met elkaar kunnen onderwijzen. Hij komt dus met het beweegoffer, komt hij presenteren dat hij is dood geweest en opgestaan. En hij leeft. Zijn vader heeft hem opgewekt en dat offer wordt bij hem gebracht. Later gaat hij naar de hemel toe, dat is op de veertigste dag, dan krijg hij de hemelvaart. En dan tien dagen na hemelvaart blijkt dat hij dus de volle heilige geest heeft gekregen, want vader geeft hem dan eigenlijk de volle geest. En uit die geest stort hij op de pinkste dag uit over zijn discipelen. Niet over de ongelovige joden. Hij stort het uit over de gelovige joden. En degene die dan uit de heidenen gekomen waren. Maar die ontvangen dan een deel van de geest. Die Yeshua in zijn volle maat heeft gekregen. Het is in ieder geval duidelijk. Hij gaat naar het allerheiligste. Dat is in de trap van het heiligdom. Is dat het derde hemel. De plaats waar de tempel staat. Die niet met handen gebouwd is. Daarna gaat hij toe om daar uiteindelijk het bloed te brengen van zijn eigen leven, wat gestort is. Waar al die andere bloed van stier naar bokken symbolen voor waren. Het is het laatste stukje. Nog eventjes, dag de voorbereiding, Pascha's zijderavond. Hebben we gehad op maandag de 25e, 14 aviv. Ongezuurde brodenfeest, dag 1. En een dag na de sabbat, de sabbatdag van de 30 maart, de eerste omer, is de eerstelingsgarve. En die moest daags na de Shabbat van de week gebracht worden. En de 14e Nissan en de 15e Nissan die zeiden: elk jaar schuift dat op vanwege de maan, het is een maankalender. In de tijd dat Yeshua stierf, was dat precies drie dagen en drie nachten. Hij komt uit Sabbat uit het graf. En op maandag, de eerste dag de week, gaat de beweegarmen gebracht worden. Hij stierf op het moment drie uur smiddags, terwijl in de tabernakel. De lammeren geslacht worden. Hij heeft exact vervuld zoals het in het profetisch woord en in de feesttijden van Abba Yahweh is gegaan. Dus de eerste omer, de eerstelingsgarve, die wordt gebracht daags na de wekelijkse Shabbat. En op maandag 1 april, dat zitten we vandaag, ongezuurde broodendag, de zevende dag, 21 aviv. Lieve mensen, het is een vreugde. Om erover na te denken. Om terug te denken wat er gebeurd is. En vandaag te beseffen wie we zijn in Yeshua. Door Yeshua heen hebben we toegang tot het hemelse heiligdom. Want hij is onze hoge priester. Daar heb je dus de omer, de eerstelingsgarven. En we gaan dadelijk op weg naar Pinksteren. Dan worden het twee broden. Zie je dat? Dus eerst is het de garven. En zijn dagen zijn het de twee broden. Die voor het aangezicht van de heer gehouden worden. Eigenlijk zijn wij dat hè, met elkaar. Samen met de discipelen die de heilige geest ontvangen. Met pinksteren vallen pas echte kwartjes. Dat waren meer dan kwartjes. Misschien wel euro's. Goudstukken in de geest. Het besef van waar ze... Toen snapte, wat je hebt net gezien... De discipelen wisten ook nog niet alles hoe het stond in Torah en profeten. En we hebben er maar een paar gepakt vandaag. Er zijn er veel meer... We moeten lezen, we moeten het willen verstaan. Als je je niet de moeite getroost om elke dag de Bijbel te lezen en als je dieper wil een concordantie te nemen en daarnaast ook nog eens een keertje het Grieks en het Hebreeuws wil controleren, wat anders hoort maar één keer per week op de sabbatmorgen. Probeer de tijd ervoor vrij te maken om te studeren. Ik ben blij dat u uh, meegedaan hebt vanmorgen. Ik vond het een vreugde. Yeshua is waarlijk opgewekt, hij leeft. Halleluja, Yahweh prijs de heer. Amen.